Nou, we hebben nu even de tijd om, om ons even erbij stil te staan bij bij dit feest Sukkot. Ik heb in mijn hand vier soorten, het heet minu. We één één persoon, één onze student heeft dat meegenomen. Het is leuk dat dit zo is, ja. Want yeah. Olik heeft dat meegenomen. Ik bedoel, dan kunnen we ook een beetje zien hoe dat eruit ziet. Dat is absoluut geestelijk. Bedoel ik bedoel geestelijk, bedoel ik... ...kelim opbouwen en licht ontvangen. Dat is alles. Waarom hebben we al die feesten nodig? Om ons voor te bereiden, onze kelim op te bouwen en licht ontvangen. Niets anders, we hebben geen dienst nodig... Geen dienst, we moeten geen, we hebben ze niet geplaatst om een of dienst te doen, welke dan ook. Onze dienst is innerlijk werk, Hashem wil ons harten. Hart wil die van de mensen, niet handen met handen en voeten. Natuurlijk is het ook goed wat, wat, wat mijn broeders doen, ja dat ik, al die dingen die we bijvoorbeeld zo lullen, het kost veel geld. Alles bij elkaar, zo'n 60 euro of zo. Die vier dingetjes, wat is dat nou? Het is veel geld, geld. men spendeert geld met alles. Men doet alleen... Men vervult natuurlijk de mitzwa. Het is niet, het is overgave natuurlijk. Maar men weet niet wat ze doen. En dat is het enige wat mij, wat mij doet. Want ik kon het ook, ook nergens uh, van niemand uh, iets horen. Maar nu gaan we verder. Goed kijken wat ik vertel. Dat is nergens kunnen we vinden. En het is geweldig als we het nieuw vanavond, als we het kunnen uh, vertellen en naar krachten, dan doen we ook geweldige correcties. Dus, uh, wat hebben we gedaan tot nu toe? De, het nieuwe jaar, dat is de Rosh Hashanah. En dan Rosh Hashanah van Rosh Hashanah, we hebben ook ons voorbereid tot Rosh Hashanah, dus en dan vanaf Rosh Hashanah, tien dagen waren voorbereidende dagen tot de Yom Kippur. Ja, tien dagen waarbij wij onze Malgoed goed hebben uh, schoongemaakt. En de tiende dag, na de tiende, tiende dag, kwamen wij dan als het ware in Rijnen, kwamen wij dat voor de, voor de koning te staan. Wie waren we? Dus niet, niet de bui, van de buitenkant, maar van binnen kwamen we voor de koning staan. Hebben we niets gedaan, niet gegeten, niet gedronken, niet alle, geen andere ding gedaan. En wij waren gezuiverd en, en dan vier dagen nog later komt Sukkot. Vier dagen, ook weer een soort, een soort vier nog moesten verlopen. En wij zijn nu helemaal leeg, nu na de Yom Kippur. Leeg betekent klaar om te ontvangen. En nu komen de zeven dagen van de Sukkot. En dat zijn de vrolijke dagen, de, de vreugde, de vreugde om, wat is de vreugde? Om nieuw lichten te ontvangen. Duidelijk. En, wat doen wij? Word, word, wij bouwen de Soka, dus we bouwden zo'n loofhutje, lofhut, dat een tijdelijk verblijf is. We gaan van een lekkere kamer, van, lekker, van een lekkere woning, waar we met verwarming en alles naar ergens, naar buiten en gaan we daar ergens zitten een beetje zo, niet zo prettig, etc. en ook de, de dak, het dak moet ook niet helemaal dicht uh, gemaakt worden, etc. cetera zo so, so, so gaan we daar verblijven leven in de moet de mens, die zeven dagen en dan gaan we elke dag uh, gasten ontvangen en die gasten die de Merkawa zijn voor die Merkava, dus de Merkava zijn de dragers zijn van die lichten die Zeiran Pien ontvangt ten behoeve van de Malgoed. En dat zijn de zeven dagen. En dan is het de zeven dagen van zeven kilim. Onderste kilim. Dus vanaf Geset tot en met Malgoed. In plaats van Malgoed, natuurlijk, is het jes, Ateret Yesod. Waarom beginnen we dan niet met Keteram, maar beginnen we dan met de Geset? Ja, waarom? Het is de bedoeling dat wij aantrekken dat wij eerst de chokma. We hebben geleerd, ja, hoe gaan we dat eerst ons corrigeren? Hoe de Malchut steeg naar de Zeranpin, herinner je nog? En dan gaat de Malchut waar naartoe? Naar Yishzut. En ontvangt eerst Chochma, herinner je nog? En dan de tweede opstijging, dan ontvangt zij dan Chassadim. En dan Chassadim en chokma, dat is dan de volmaakte toestand. Nu, kijk goed. In die zeven dagen... Ontvangen wij dan de Chogma, Zeeran Pin? Ontvang de Chogma, ten behoeve van de Malgoed. En Zeeran natuurlijk, heeft de Chogma niet nodig, maar ontvangt die voor haar, voor de Nukwa. En omdat de Nukwa nog niet kan ervaren, die Chogma, de Nukwa heeft om Chogma te, te aan te kunnen, wat moet zij nog hebben? Gesedim. dan al die zeven dagen is. Hoe, wat, verblijf, wat, doet, wat gaat het deze zeven dagen gebeuren in de, in de, in de, van de Sukkot? Zeeran pin steigt naar mama, naar de Ima. En daar ontvangt de lichten. Eerst bouwen ze zichzelf op. En ontvangt de lichten zeven dagen, een licht, extra licht. Om daarna, op de achtste dag te geven die andermaal goed, en nog op de achtste dag, nog een gadlut maken, nog een gadlut maken, nog een uh, en dan naar beneden te komen, met al die lichten, gadlut waarbij ook op de achtste dag, ook de chassadim worden ontvangen, zoals we dat abouhima herinneren, abouhima chassadim ontvangen, en dan wordt het volmaakt, dan wordt het chokma plus chassadim. Begrijp je dat structuur? Dus die zeven dagen, Zit men in een de, verblijf, in een tijdelijk verblijf. Wat is een tijdelijk verblijf? Waar moeten, waarom moeten we in een tijdelijk verblijf zitten? Omdat het is nog geen licht van het huis. Het is nog niet... Huis betekent bijt. Een huis wat, waar men stationair leeft is bijt. betekent maar goed. Eigenlijk. En dat kunnen we nog niet, zij kan nog niet ervaren die zeven dagen. Want wij, wij, zij ontvangt alleen, we ontvangen alleen maar in de kilim van de Achoraim, in de achterste kilim. Iedereen begrijpt wat achterste kilim? Oh, Achoraim. Achoraim ach, die onder het hoofd zijn. Dat heet kilim Achoraim, achter, achterkant. Die hebben Gochmanov. Maar de kilim die boven de gazé zijn, of boven het in het hoofd zijn, dat zijn de kilim van paniem, gezicht tot gezicht. Oké. Okay. Dan, de zeven dagen, elke dag komt een, komt een uh, gast, eregast. Eigenlijk komen alle gasten tegelijk. Onthoud wat ik zeg, ook in, de, in het gebed wat wij zeggen, elke dag, in de soka, wanneer dat we zeggen dan bijvoorbeeld de eerste dag, gisteren was het, ja, wanneer wat was gezegd daar in, in het gebed, dat wij nodigen uit Abraham, om te komen met alle, met alle anderen, met alle overige zes, om te komen, ja, om te komen uh, als gasten, waarom met allemaal, maar Abraham zit dan aan het hoofd, van, die, van al die zeven, waarom, onder zijn kracht, we ontvangen dan de kracht van de, Arich, van de Abraham. Dat is dan de kracht van de Kli Geset. Eigenlijk. Maar de rest moet ook daarbij zijn. Waarom? Alle sferot zijn verbonden met elkaar. Ja, vanaf van de Geset tot en met Mahud. Alle sferot zijn verbonden met elkaar. Dus alle gasten komen de eerste avond allemaal samen. Zeven. Die Merkava zijn voor het, voor, uh, voor het ontvangen van die lichten die. Op die zeven dagen dus komen. Waarom moeten zij komen? En zij moeten komen dan op de, uh, uh, aan de tafel gaan zitten, waar wij eten. Wat heeft het te maken met eten? Eten betekent zivoek. Eigenlijk, kijk, als we eten, als we weten wat, hoe we eten, niet voor ons buik, maar als we weten waarvoor we eten. En eten betekent dat jij alle lekkernijen doet, etc. Maar dan is het, net als zivouk doe je aan de tafel, op de sukkah, aan de, uh, in de sukkah. Duidelijk. En dan komen we, ha, nodigen we Abraham eerst, met al met zijn eigen, met, uh, met al die anderen, de eerste avond. En hij is, dan, hij is dan de aanvoerder, als het ware, aan de tafel. Van, waarom nodigen we uit? Uh, wij doen de zivouk. Eten is zivouk als Zewoek, dat is dan de veronderstel Zewoek, dan wij doen zelf onze inbreng, maar niets komt van boven als het van beneden niet wordt aangewakkerd, maar binnen ons wakkeren wij ook de kracht van die Abraham natuurlijk ja, de sferot wij komen dan in, tot, tot Abraham binnen ons eigen kilim komen we tot Abraham Abraham was de, de, drager, ja? de drager van de Licht dat kwam in de kliegeset. Nou, dat is doen wat wij doen. Daarom nodigen wij hem om samen, als het ware, de Merkava te zijn. Wij zijn, als het ware, als wa wagontjes. En hij is als locomotief. locomotief. Hij met het andere zes. En die, die draagt ons bij, omhoog, naar het, naar het ervaren, ontvangen van het licht. Uh, licht Dat overeenkomt met de kliegeset. En al die dagen gaan we omhoog. Ja, omhoog, de zeven dagen. En daarom, daarom zitten we in de sukkah, zo in zo'n verblijf, ja, tijdelijk verblijf. Waarom? Omdat, ja, omdat wij ontvangen in de kilim van de achorai, van de achterkant van de kilim. Het is geen gadlut waarbij wij chassadim en gochma samen ontvangen. Het is geen huis. begrepen? Daarom moeten wij zeven dagen zitten, totdat wij in onze kilim, elke dag ontvangen we een licht. Dan hebben we de lichten van Chochmah al ontvangen. Op de achtste dag staat het geschreven. Dat het volk Israël moet komen. teta te staan met, met Hashem. Zeven, zeven dagen moeten Israël brengen. offers voor de volkeren van de wereld. De zeventig uh, stieren et cetera moeten ze brengen. En uh, ja, voor alle volkeren, grondvolkeren, oervolk, dus er zijn zeventig grondvolkeren. Wat betekent dit? In het algemeen ook natuurlijk, maar ons interesseert alleen maar dat alles in één mens is. Ja of niet? Dan zeven, zeventig volkeren betekent zeven sferoot Van gessen tot en met jesot, van tot en met mal goed, ja? Zeven, maal tien, elke heeft tien sferoot, en hebben zeventig volkeren in elke mens. Dus eerst gaan we, als het ware, kilim van de Kabbalah van ons corrigeren, ja, elke dag. En dat is dan niet genoeg zonder chassadim, de, de ware chassadim. En dan gaan we die, op de achtste dag gaat dat volk zitten tet-tet, met Hashem, wat betekent tet-tet? Boven de chassé, of boven de, in het hoofd, betekent dan panim, betekent gezicht tot gezicht. Boven de parsa, dus boven de parsa betekent dat dat met het licht zitten, dat betekent dat met, met de, de schepper zitten. En dan vragen wij voor ons, omdat wij ons, wij ons verbinden, wij de Israël, wij verbinden ons met de Hasadim. Duidelijk. Daarom zeggen wij: Oh, nu gaan we Hasadim ontvangen in de achtste dag. En dat is natuurlijk, de, dat brengt dan de de volmaaktheid, want dan de, de gochma die wij, wij zeven dagen hebben ontvangen, konden wij niet, nog niet tot volmaaktheid brengen. En nu op de achtste dag moeten wij helemaal naar huis gaan. Na zevende, de zevende dag moeten wij dezelfde avond nu uit elkaar halen de suka. Wij mo, mogen niet zeggen, niet meer zitten in de suka na de zevende dag. Duidelijk. We mogen dat niet meer. Waarom? Het is, het is niet meer. Het is al klaar. Dus moet op dezelfde avond moet het afgeruimd, helemaal, helemaal of opgebroken worden, of opgeruimd worden, uit elkaar gehaald worden, om op de achtste dag alleen maar in het huis te komen, dat betekent chassadim en gogma ontvangen, en alle uh, volmaaktheid komt dan op die achtste dag. En nu kijk nou naar de, naar de, uh, naar de, naar de gematria, zonder gematria kunnen we dan die... Begrepen, die voelen. Kijk nou, naar die zeven dagen. Geset Gura, Tiferet. Bina, de zeven dagen, hebben we zeven sferot. het Gura, Tiferet, net zo. je Jezot. We hebben nog tijd genoeg. Ik probeer te. Ik denk dat ik te snel ben. Kijk nou. Geset Gura, Tiferet, net zo. je en Ateret, Jezot, uh, en Malgoed. Zeven sfeerot. Zeven spherot, zeven betekent die overeenkomen met de zeven dagen van de, van de Sukkot. En die zeven sferot, want omdat ze hier aan pin moet het halen, boven halen, die moet naar boven komen, dan gaat hij zich, zich, als het ware, gaat omhoog naar de Bina. Hij ontvangt dan van de Bina. Duidelijk, dan de Bina voor Ima. En de iemand dan bedekt die kuikentjes, want ze kuikentjes betekent dat ze gaan naar mama, naar omhoog. Ze hebben nog geen, geen kracht om dan te ontvangen, dat zelf. Dan zij, als het ware, bedekt zij door haar vleugeltjes. Net zoals we hebben geleerd in de, in de zoger dat Arend, ja, de mama Arend, dat zij bedekt met haar vleugels haar, herinner je nog, haar kuikentjes, zeer en pienen, zodat so de buitenstanders, de onreine krachten, haar niet aanzuigen aan hen. Duidelijk. Dat is wat ook hier. Zeven plus ima. Ima is ook de Bina. Totaal hebben we acht. En dan boven hebben we nog kettergogma. Uh, ik kan er meer daarover, lang daarover spreken. Kan ik kan twee weken erover hebben. Een maand kan ik erover hebben. Het is een kwestie van hoe uitgebreider. Maar we hebben alleen maar nog een half uurtje niet... Half jaar kunnen we het erover Maar kettergogma is ook betekend. Kettergogma betekent daar een soort. Segag, uh, dat heet het. Segag. Dat heet. Uh, Wat segag betekent? Segag. Segag, ik zeg het niet zo. Zo wordt het geschreven. Segag. Segag. Oké, maar ik het voor Dat is dan die. The Wat men. Zeggen dat. Zo'n takken die men legt. Takken. Uh, Losse takken lo -lo die men legt op het dak van de sukkah. Pal huh? Palm tak. Palm tak, oké. Okay. Pal Losse palm. Palm tak. Oké. Okay? Als je kijkt naar het woord sukkah, su dat is sukkah, dan hebben we die en nu kunnen we. iedereen heeft zijn kaartje hier. Of nee, heb ik dat al aan de 20 gekregen? Kijk, samen. Samen is 60. Kaaf, altijd bij jou moeten zijn. Dat is 20. En dan 20. Samen? 100. Wat is 100? Dat is voornaar. Ja, het We hebben gezegd, voornaar is 100. Dus van wie? Wie? Dus dan de. De bedekking van de Sukkah vertegenwoordigt als het ware de Bina. Dus dan hebben we. Wat hebben we dan nu? <coughs> hebben we dan 7 sferoot? Dat is dan de Sukkah beneden. Dus de Sukkah zonder uh, Sukkah bestaat. Die 7. 7 sferoot. Plus de Bina is 8. En dan boven hebben we nog de, de, de, de, de dak etc. Dat dat dat dat is dan de de niet hoort als het ware. Du hoort ook bij de bij de suka, maar dan eigenlijk hebben we acht spherot. En nu kijk naar hoe dat licht hoe dat licht wordt ontvangen. Zeven dagen wordt het licht ontvangen, één een voor één. Ja, in elke hokje, elke dag, één hokje, één sfera ontvangt in de soca ontvangen we dan één licht. Kijk nou wat het wordt gedaan. En de bina normaal die, die, die strekt tot de god. Bina bedekt, bina heeft, let op, bina kan dekken, heeft haar invloed tot en met god. Je zot niet, je zot en niet. Die zijn te staan apart. Ja? Dus de bina geeft de vijf chassadim. aan wie? Aan pin. En dat zijn vijf alleen vijf hassadim, Ja, Hassad Gourati feret net zo goed, en die vijf worden doorgegeven aan wie. Aan je zo, so, de volgende is zo. Kijk nou, Hassad Gourati feret net zo goed. En nu wie de laatste zijn die ontvangen? Net en goed. Net zo so, staat in de rechterlijn. Dat is de pin van de pin. Iedereen kijkt. Kijk, Hassad Gourati feret is net zoals Keter Hachma van de... Alles bestaat alleen maar van ketterhochma Bina, Zeeranpien en Malchut. Ja? 5-0. Dus Chochma, uh, sorry, Chesed, Gorati, Feret, Van de Zeeranpien. En de Sukkada, dat is Zeeranpien. Die Chesed, Gorati, Feret, Van de Zeeranpien. Die zijn net zoals Keter, Chochma, Bina. En de netza is als Zeeranpien van de Zeeranpien. En de Hod is de insluiting van de Malchut in de Zeeranpien. En ga woordje verder. Dat is een insluiting van de kater, in de zee dan heet het is zo. Nou, kijk wat het woord nu. In de netzach, in de netzach, de netzach ontvangt dan het lichten die qua kracht hebben zij. De, de, dat is dan Yudkeiwafke, dus de vier, na, vier, vier letterige naam van de Havaya. En Yudkeiwafke heeft kimatria welke 26. En 26 is, is, wordt weergegeven door kaf, waf, ja of niet? Kaf is 20, daarom is het ook belangrijk dat jij het uit het hoofd nu leert de gematria met verbinden met die letters en dit getal. Dat is de hoe wordt, het, hoe wordt het afgebeeld? In de, in de letters, 26 betekent 20 is kaf, en 6 is waf, dus kaf, he, kaf, waf. En linkerkant, dat is de mannelijke kant, zeg. And the linker count is the insluiting van de Malchut in the Zeran Pin. And Malchut is Adni. The naam adni, the kracht van de Hashem that sich inbed in the Malchut is adni. This is the adni, cake, adni, but alef the letters alef, dalet, nun, yud. Now, als je kijkt naar the gimmatria, paken alef is 1, dalet is 4, worth it 5, nun is. Dan wordt het 55. En Jud is 1056. 65, heel goed. Jullie slapen nog niet, heel goed. 65. Hoe vaak 65 gaan we dat weergeven de, de, in de letters? Samig is 60. En hij is 5. En nu kijk naar het woord Soka. Dat is het woord. Zo so wordt Soka geschreven. Samig, waf, kav. En hij, hey, dan zien wij dat door die samenwerking tussen, tussen kijk, okay, netzig en goed, netzig en goed, dat zijn de rechter en de linkerkant, rechterkant en de linkerkant, ja of niet? Alles bestaat, rechter en linker. En wie is de middelste lijn tussen hen? Je zult ontvangt die twee. En ontvangt die twee in een speciale vorm uh, waarbij, waarbij je zot gaat het doorgeven aan de maalgoed, hoe? Jud ja, de, er, de eerste letter Jud van de gematria van Jud en dan gevolgd door Alef, door de eerste letter van de van de Adni en dan komt de tweede, woord, de tweede letter van de He, iedereen ziet het? hey de, de tweede letter van de Hawaia en dan na, da, na, die, na de tweede letter van de Hawaia komt de tweede letter van de van de A, ah, die kan je dat opschrijven dan uh, even snel voor ons? Ja, die, die naam die, die, die vier die acht letters hoe die dan gevormd worden? Ja, gewoon hier. En doe dan dan dan uh, doe dan uh, doe dan dan uh, de eerste van zeontin. En van die nog wat doe je met de rechter, met de rechter. Gewoon hier. Hier doe je hier. Waar de zeont is dat heet? Dat is wat hij geeft. ja. Yeah? Dat is wat hier. Wat ze geeft aan ze aan geeft aan de nukle En dan schrijven we de naam uit. De, ja? ja? Ja, dus één is dus door, dus ik kan okay. zeggen dat om en om, als het ware. Oké. Ja, dus uurt, en dan komt het al met grotere letters. Nee, niemand gaat er lezen. Dus dat ze het als een ding van Oké, okay? nou. Dus na die zes, na die zeven dagen gaat Jezus doorgeven deze naam, wat hij gaat groter, nog groter. groteren. Oh, ja. Dat is het Niemand ziet het. Dat, de dat hele bedoeling dat anderen zien dat, de hele wereld dat kan zien moet zien. Kijk, die, deze naam die dus uh, om en om van die naam Hawaii, ja, de eerste letter van de Hawaii en dan gevolgd door de eerste letter van de, van de, van de, van de Adni dat op die manier wordt weergegeven dat zij zivug maken met elkaar jesod da, jesod maakt dan zivug met de met, jesod is hier aan met de malchut de hele kunst de hele, de hele dienst alle volmaaktheid komt door deze zivug door die samenvloeiing tussen die jesod en de malchut alle het goede ontvangen worden, worden juist door die, door die Samenvloeiing tussen het mannelijke en vrouwelijke samen. Duidelijk. En wie dat leert hier op aarde te doen, die is de koning. Duidelijk. Dan heb je niet, dan hoef je niet, dat je verspilt jouw energie. Duidelijk. Je kan zivogie maken, je kan die zivugim, maken, je kan die geestelijke zivogie maken, dus echte copulaties maken waarbij je gigantisch ontvangt wat je geen enkele, uh, geen enkele vrouw je zou geven, of geen enkele man kan geven wat een mens kan ontvangen, want dan heb je dan beide in jezelf. Duidelijk, en dat is alleen maar natuurlijk gegeven, aan elke mens is het gegeven, op die manier de mens wordt bevrijd. Duidelijk, bevrijd van al, het, van al dat menselijke gedoe, van dat... Uh, trost in elkaar, en allerlei alle komedie met elkaar, alle seksuele komedie allemaal met elkaar doen. Het is altijd comedie, zonder verbondenheid met Hashem, blijft het allemaal comedie. begrijpt u uh, dat? prachtige comedies om um te huilen. Begrepen. Romeo en en Julia, Julia, et cetera, is het een lende na de andere. Kijk. En nu kijk naar die wat hij wat zij had opgeschreven. Dus de eerste letter is Yud. Zij had het zo'n Yud opgeschreven, hè? Ja? Zo'n Yud, mooi Yud heeft ze opgeschreven, maar wij tekenen zo niet. Yud, kijk, Yud van de naam van van Hawaii. En dan komt het Alef van de eerste letter van de Adni. En dan komt het uh, Dalit. It, hey, sorry, Hey, je ziet het wel. Hey van de tweede, tweede letter van de Hawaïa, Gevolgd door de Dalit, van de tweede naam van de, van de Adni, etcetera Dus op die manier, dat is de formule, dat is de hele formule van, kijk nou, we tekenen dat, omdat van binnen heb ik het gebed, dat wij het moeten nu in leven brengen. Dat en niet een comedie maken, duidelijk. Dus deze naam wist wel de grote, grote overpriester de hoge priester in de tempel, hij wist wel zichzelf van binnen door allerlei meditaties, hij wist zichzelf te brengen tot deze, tot, ja, tot de verbinding van krachten, dat hij moest die zivug maken, de, Zivuk, de, de hoge priester moest dan deze zivug oproepen bij de ware Malchut en de Ziranpin. Hij moest opklimmen tot de gesed van de zeer De hoge priester. Eigenlijk, welk taak was die hoge priester? Ja, dat is niet wat nieuw is, dat zij zitten daar ergens, ergens daar in de, in de zaal, en dan... Uh, en dan die, was, de, was de voeten van de andere, ja, van de andere, nou een of andere, mooie, mooie komedie. Maar voor de rest, wat, is, wat kan je daarmee bereiken? Terwijl hij was, stond op het punt van leven en dood, elk hoge priester, om dat aan te trekken op de dag van de, van de Yom Kippur. is ook zo precies, ook hetzelfde, op een andere manier, maar dezelfde naam. En dan is het nog de naam van de zeven, 72 letterige naam van Hashem, dus andere nog combinatie, we zullen ook leren dat, dan vaak was het zo, dat die hoge priester haalde dat niet. Duidelijk, hij was nog niet genoeg gecorrigeerd op dat moment, hij kon zich soms niet altijd zo corrigeren. niet hier, Kijk, mensen gaan bijvoorbeeld erg goed voorbereid, en die denken dat zij kunnen goud, goudplak halen bij de Olympische Spelen. ja of niet? Er zijn mensen, sommigen, die al goed dichtbij zijn. Maar wie haalt het gouden plak? Alleen maar eentje, ja of niet? Erg weinig. Terwijl de hoge priester moest, goud plak, halen elk jaar. Duidelijk. Nee, dan moest hij bekopen dat met zijn, met zijn hoofd. Kan je dat begrijpen? Leven, met zijn leven moest hij bekopen. Zo, toewijding moest hij. Waarom? Want hij op die bewuste dag moest aantrekken het licht naar alle volkeren, en naar Israël. Eerst naar alle volkeren, nu begrijpen we waarom naar alle volkeren, Want eerst ontvangen die in de zeven dagen, ontvangen de kilim de Kabbalah. En op de achtste dag ontvangen dan de kilim de hashpa de kilim van het geven, en dan hebben we alle tien sferot ontvangen het licht, dat is dan de volledige, dat is alleen, dat is volmakten. Uiteindelijk, en daarom en om zitten alleen in de sukkah is alleen maar het onderdeel van, van het proces van het ontvangen. En ontvangen moet je rustig ontvangen, duidelijk. Na al die dagen van de Yom Kippur, niet gegeten, en al die andere dingen. Ja. En dan is het ontvangen dan geweldig dan in, die zeven, in die zeven dagen. En dan op de achtste dag is dan Simchat Torah, de vreugde der wet heet het. Ja. Dat is geweldig zo. Maar ook in, bijvoorbeeld dit jaar, bijvoorbeeld, ik heb nog, had nog nooit zo'n geweldig eh, Yom Kippur gehad. En al die eh, Rosh Hashanah gehad. Vreugdevol, vol. Ik had geen, absoluut niet. Wat is dat? Het was, was eet, niet eten, niet drinken, niet, andere, andere dingen niet te doen. was voor mij net als, als absoluut niet. Het was vreugde, de hele dag, de hele avond, de hele. heb ik niet eens, niet eens opgemerkt. Het is een geweldige dag. Het is vreugde, absoluut. Op die dag moet je vreugde beleven. Alleen maar vreugde. En dat is dan natuurlijk je goed jezelf. Nou, dat is wat wij bezien zien. Zieen we dat? Acht letters. Zie je dat? Acht letters hebben wij. Die overeen komen met de sukkah. Sukkah is ook acht. Ja, zeven spherot plus de bina acht. En dan hebben we ook hier acht letters. Je? Acht letters van de naam van die netzige hoed, Die rechterlijn en linkerlijn. Maar in de jesot worden zij Acht letters, en die dan in deze woek met de Malchut worden dan in één, aan elkaar volgende, op elkaar volgende acht letters. Kijk, het is erg kort. En nu, de, en nu komen we, gaan, we, gaan we terug naar de, en nu gaan we dat bekeken, de rechts onderaan. Ouspizien, Ouspizien dat betekent uh, een aramees woord voor meervoud van eregasten. Ja, dat zijn Abraham, iets dat uh, qua krachten. Dan de eerste avond. Ja, de eerste avond is Abraham. En dan, want uh, kan corrigeren. Uh, we corrigeren op de eerste avond. Kli, Keter, Sorry, Kli. Sorry, wat zei ik? Sir? Kli, geset. En met het licht. Het licht komt direct. Dan we hoeven niet denken aan lichten. Als we corrigeren, Kli, Kli geset, dan is het vanzelfsprekend direct. komt daar het licht, Gersadim. En dus dat, dat is wat die zes, die zeven dagen die wij corrigeren dan die onze kilim. En de achtste dag, en de achtste dag, de acht, op de achtste dag komt samen. Al die drie lichten komen samen. Dus drie lichten van, drie kilim. Dus binnen Bina, bina, bina en, en keter, plus alle lichten van gar komen in één keer. Kijk. Okay. Hoe zul je dat zien? Natuurlijk ook niet in één keer. Natuurlijk drie souda, drie, drie keer eet men dat. Drie, drie, drie, drie, twee, maar plus de... Maar ik bedoel, eten, dus, dus, ik wil nu niet in details komen, maar... Dat, nee, nu gaan we, we kijken naar... In één dag wordt alles ontvangen. In Israël is het alleen maar acht dagen. Zeven dagen plus één. En hier in, buiten in de diaspora hebben ze nog één dag daarbij. Dus uh, negen dagen. Maar nu over de vier soorten. En vier soorten dan... Kijk, als wat, wat onze, wat gewoon traditionele Torah uitlegt, dat zijn vier soorten van Joden. De ene die geeft smaak, en die geeft geen, heeft geen uh, zeg je dat, reuk, etc. Dus al die vier hebben al verschillende eigenschappen. Het is allemaal mooi en prachtig natuurlijk, maar uh, wat het geeft ons. Kijk nou, die bestaat zo. Drie mierten, drie mierten taken die, dat is Gesset, Goratje, dat zijn drie vaderen. Gesset, Goratje, en daarom mierten, kijk, okay, dat zijn de Myrten, iedereen ziet het, mierten En daarom de mierten taken die hebben geur. Ja, waarom hebben ze geur? Omdat Gesset, Goratje, wat was Gesset, Gesset, Goratje, naar licht, wat is dat? Qua licht? Welke licht komt in de kilim, Gesset, huh? Goratje, welke licht, oké, okay, maar welke gezicht? Ruach, ja, en ruach is net als Reeg. Ruach betekent huur, Eigenlijk? dus vader en geef je huur. het vooruit je verredt. Niet niet denken aan de, aan de mens van vlees en bloed, ja, dus ik denk je absoluut dat niet. Dus die drie, daarom zijn die drie drie, meerte, drie meer, drie, hè, drie, lichten, drie, drie ja? nee. Drie, drie, niet, niet tussen, uh, wat ga je dan hier dan vertellen, en je ga gaan zitten dan. Kijk, drie, zie je dat? Drie, drie, wat is dat? Dat is een ja of niet? Ja, ja. ja. Oké, okay. en daar heb je nog twee wilgen, twee, twee wilgen, zeg je dat? Wilgen, wilgen, wilgen takjes. Twee wilgen takjes, wil, wat is wilgen? Wilg, dat zijn die twee, dat is zo een hoort, Moshe en Aaron, en lulav. En dat wil zeggen, net zo goed, oké. Okay? En lulav, lulav is die lange, zie je dat, die lange, dat is lulav. dat is een palmtaak, palm, zeg je, stengel, zeg je dat? Huh? Palmtaak, oké, okay. erg lange, zie je dat, lange palmtaak, dat is je En kijk nou goed naar, dat, naar de constructie. Alles is rondom de je kijk nou goed met je ogen. Dan zal ik beleven dat ik heb het jarenlang, tientallen jarenlang gedaan met je handen en voeten. Ik heb niets begrepen en niets ervaren. En nu koop ik dat niet, maar ervaar ik het geweldig. Ik doe het alles. Ik doe het allemaal van binnen. Je hoeft het niet te kopen meer. eigenlijk. Natuurlijk moet je ook doen met handen en voeten. Moet je ook doen natuurlijk. Maar ik wil het niet, omdat ik wil het niet. Uh, ik wil niet met handen en voeten doen opzettelijk. eigenlijk. Niet opzettelijk om, om geen komedie te Ten aanzien van mijzelf, anders ga ik voelen dat ik comedie speel. Terwijl moet het wel, en zo so, en zo so, moet je dat ook doen. In handen met handen en voeten moet je ook doen, natuurlijk. Maar kijk nou, kijk nou hoe het zit. Kijk, die drie willigen, Nou Die drie meerte meer, meer takken die hoger uitkomen een beetje normaal dan de willigen. Ja, waarom? Dat schrijkt het door dat je hebt. En dan naar hebben we die twee. Uh, Twee, hoe zeg je dat? Wilgen. Wilgen. Die dan rond zijn. En binnen hen zit zo Dus zot is eigenlijk niet binnen, maar ze zijn allemaal rondom de Jezus. Dus zot is de ontvanger, als het ware, van hen. eigenlijk Niet dat ze eigenlijk, zij moeten hoger zijn. Maar ze zijn, uh, zot ontvangt van hen. En zot is degene die kan omhoog gaan, ja, die kan van die kan van het niveau van wilgen, gaan naar, de, naar het niveau van de de myerten, daar, en die kan nog hoger gaan, daarom heb je dat ook die, dat, dat die dan kan je ook gaan hoger naar de, naar de chabat, naar de Chogma en bina in het hoofd, tot de hoofd kan je dat allemaal komen, je kan tussen de Chogma en bina komen te staan, kijk, hier zo kan staan, let op in het onderste gedeelte van de partsoef... ...staat hier zo tussen wie? Tussen wie en wie? In het onderste gedeelte van de partsoef? Huh? Tussen netzig en God. Ja, dat is zijn standaardpositie. En onder hem is het maar goed. Of atherat is zo. Nou, om te halen meer, om te halen... ...en daarmee haal dan. hij en, en dan. En dan kan hij dan opsteken naar... Tussen wie, ...tussen wie en wie komen te staan? Tussen gesed en Gochma kan hij dan staan. En je gaat bekleden dan... Huh? Gesset en Gwura, precies, sorry. Tussen Gesset en Gwura komt die te staan. En dan bekleedt die de Tiferet. Duidelijk, hij komt op de Tiferet te staan. <coughs> en dan kan die nog eentje hoger komen. En dat is allemaal wat bewegingen die we van binnen maken. En dan nog eentje hoger, dan gaat die staan tussen de Gokma en Bina. Duidelijk. En van binnen hem is dat. En dat is geen Sfera, dat is de Tiferet die mij die met de jezot meeging omhoog. Duidelijk dan dat je is geworden tot de daad, en de jezot staat, bekleed de daad, dus om omhul om, om, om, om de daad. Dus wat de daad nu ontvangt, ontvangt ook de jezot. Ja of niet? Etcetera. Duidelijk begrijp je dat wat binnen is, net als principe. Begrijpt iedereen dat? En dan, daaronder, kijk nou wat daaronder staat. En daaronder hebben wij nog die prachtig, prachtige, prachtige, uh, speciale citrusvrucht. Uh, Etrog heet het. En ook in de naam zit enorm veel uh, gematrie, geheime aanwijzingen. En dat is maar goed. Oftewel, Ateretiusot. En daarom, dat heeft, dat is alles wat hier is. Kijk, de willigen die hebben geen smaak. Ja, geen geur, Is dat ook de lilly onder de smaak, Ja. Nee, die, die, die, Kijk, de die, die, die hebben geen smaak, geen geur. En And de andere ook hebben dan de de myrten, die hebben wel geur, maar geen smaak. En de lulaf heeft uh, heeft uh, geen smaak, geen Oké, okay, geen smaak erin toe. Maar de malgoed, de het rook heeft beide. heeft en smaak en geur. Waarom? Wat betekent dat? En beide heeft hij dan? Ja. Chogma en Chassadim, duidelijk. Ja. Chogma en Chassadim, duidelijk. Daarom heeft hij alles in zichzelf. En als men dat, als men dat doet, waar, hoe doet men dat? Men moet dat met twee handen nemen. Twee handen betekent dat Geset en gura van de Malgoed. Dus mijn handen zijn net als Geset en Gwora van de Malgoed. Dat is hier aan Pien. En ik neem het, moet je het met twee handen nemen. Zo, en je verbindt het met elkaar. Onderaan, helemaal onderaan. Zo, verbinden, en dan moet je dan, moet je ook aanwijzen in verschillende, uh, verschillende richtingen. Betekent dat betekent net zoals serampien, dat betekent op, het opklimmen van de serampien naar de aba, naar de, naar, naar de bina. Iedereen begrijpt dit? En daaraan, daaraan, dan gaan we dat. Allerlei, naar allerlei kanten dat doen, waarom? En, el, en elke kant doen we hoeveel keer? Drie keer, Drie keer. waarom drie keer? Drie keer gaan we doen, drie keer hier, drie keer daar, drie keer. Ah, waarom pas drie keer per keer? Drie keer, waarom? Ja, ik niet. Waarom drie? Drie lichten. Drie, nou, nou, nou, Nu, nog, nog, nog, nog, Nu, nu wa warm, warm. Drie lijnen, rechts, links, rechts, links middenlijn, absoluut, naar elke, kijk, als we doen omhoog, dan moeten we ook rechts, links en midden, altijd moeten we drie lijnen hebben, anders hebben, kunnen we, hoe kunnen we licht ontvangen zonder drie lijnen, ja of niet, doen we deze kant doen, we ook rechts, links en midden, eh, rechts. Alles, op die manier doen we eerst omhoog, en daarna doet men zo ook naar beneden. Waar denk ik niet, wat mijn, wat mijn, waar mijn broeders aan denken, denk, denk ik niet, weet ik niet. Zo so, serieus, serieus, kop is het, echt dood serieus, weet je, zo. Oké, men zegt zo, het is vriendelijk bedoeld, maar, weet je Jullie weten een beetje verhaal hoe dat zit in elkaar? Dus het is ontvangen van het licht, Ja. En wat, daarom is het de geweldigste dagen nieuw, En uh, we, we leven nu in de tweede dag, ja? de tweede dag van de Soekoot. Tel het, kijk naar onze kalender en gebruik deze dagen. Geniet en deze dagen echt vre vreugde beleef. Waarom? Het is de welwillendste moment in, in het jaar. Nu moet je dat allemaal ontvangen. Al dat, alles wat je nu scoort in het ontvangen, in, vre in vreugde te beleven, dat is jouw hele voorraad voor het volgende jaar. Voor, voor, voor het jaar wat nu komt. Waar kan je het anders halen? Duidelijk. Op een andere manier halen we het ook op andere feestdagen. Maar nu, het is net zoals... Net zoals jij in de stad bent. En nu komt de koning nu. In deze stad. Ja? En nu kan je, heb je nu de gelegenheid om even jouw wens bij hem uh, op de tafel te brengen. En dan moet je dat gebruiken natuurlijk. Het ja, is een veelwillend moment. Hij, hij komt in de stad en hij zegt... Iedereen die in de stad is... Die kan komen met zijn verlangens. En ik ga iedereen, iedereen gunnen dat. Ja? Als je dat oprecht doet. Als je echt vertrouwen heeft in jouw koning. Dat is precies deze tijd. Gunstige tijd om, om maar vreugde te beleven. Geen moment laten, uh, uh, vast, jou laten komen vast te zitten. En hoe kan je dat niet vast laten zitten? Door te komen, door jou malgoed en goed te verstoppen in te verstoppen, de mal goed de malgoed, ja, de werking van de mal goed de mal goed te verstoppen in de kettergogma Duidelijk, en werken, oriënteren jezelf op de zoot. en met de zoot kan je nooit vast komen te zitten. Begrijp je dat? Kan je altijd omhoog trekken dat, in die 3D beweging, dan kan je alle, alles alles het beste van het beste kan je crème de la crème kan je halen. Heb je niemand voor nodig. Duidelijk. En als je het nog met iemand dat nog meedeelt met iemand, dan is het ook. Dat is het natuurlijk goed. Ja, een beetje zo in korte kort, uh, kort schets. Ja, anders hebben we nu de tijd om een beetje te sluiten. Uh, ja, en duidelijk wil je dat ook nog daarbij? Ja, ook daarbij. Okay, that Okay, we